9 uur, Jo met het NOS-journaal. Japan is getroffen door een nieuwe aardbeving nu in het westen van het land. Het epicentrum lag in de regio Niagata. De beving van 6,6 op de schaal van Richter was ook voelbaar in Tokio. In het noordoosten zijn al 12 uur lang zware naschokken voelbaar. De laatste aardbeving was in een andere regio. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen door de natuurramp in Japan blijft onduidelijk. De politie meldt dat er in ieder geval 151 doden zijn geborgen... in de noordoostelijke stad Sendai...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 De regering heeft 300 vliegtuigen en 40 schepen paraat om de reddingsoperatie bij daglicht voor te zetten. Onder meer Amerika en Nederland hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar slachtoffers. Bij de havenstad Onahama zijn problemen met het koelsysteem van een kerncentrale. De Japanse regering waarschuwt dat er een kleine hoeveelheid radioactief materiaal kan dekken. Ongeveer 3000 mensen zijn geëvacueerd. Schaatser Bob de Jong is in Insel wereldkampioen geworden op de 5000 meter. Hij was twee seconden sneller dan de Zuid-Koreaan Seong Hoon Lee. Brons was voor de Rus Skobrev. Wouter Oldeheuvel werd zevende, Jan Blokhuizen werd gedisqualificeerd. Er is de vijfde wereldtitel uit de loopbaan van de Jong. De laatste won hij zes jaar geleden. Bij de vrouwen was er een volledig Nederlands podium op de 1500 meter. Irene Wust won goud, voor Diane Valkenburg en Jorien Voorhuis. Op de 3000 meter bij de mannen waren er ook twee Nederlandse medailles. Kjeld Nuis en Stefan Groothuis eindigden achter Johnny Davis als tweede en derde. En dan nog het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt. Mooi gezacht met maximaal rond 13 graden. Tegen de avond kans op regen, zondag opnieuw zacht. Af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Het komende uur ook weer veel aandacht voor de aardbeving en de tsunami in Japan. Zo hoor je onder andere waarom de olieprijzen ineens gedaald zijn... terwijl er toch echt een raffinaderij in de fik stond in Japan. Um, in Today's Talent vertel, uh, vertellen twee hydrogeologen over het drinkwaterprobleem... wat zij uh, voorzien in Japan... Eh, maar springen ook oh, meteen een oplossing. En in Exit Holland hoor je hoe de landen om Japan heen... zich vandaag voorbereiden op de komst van die tsunami. Maar nu eerst eh, nog weer Ragnar Niemeyer, FC Utrecht, FC Groningen. Hallo. We zitten een paar minuutjes verderop in de wedstrijd. Het is nog altijd 0-0 in de gewaard. Na inmiddels 17 minuten voetbal Utrecht heeft nog altijd wat meer de bal. Hoewel het veldoverwicht... Dat de ploeg van Thon die aan het begin van de wedstrijd had. Dat is een klein beetje verdwenen. Eén kans gezien dus van de kogel. een gele kaart van Hyadier. Ging op de enkel staan van Voster, eh, Vostermans van Utrecht. Kon je kon jou vragen of daar nog opzet bij zat. Maar in ieder geval was het een overtreding. De scheidsrechter de bossen. Had daar geel voor over. Het gaat een beetje heen en weer. Wordt wat rommeliger bij die gelijke stand zonder doelpunten in Utrecht. Ranking the News. Luk, ik denk... Tot op 5 van Ranking the News. Op 5 het punt in de provincie Flevoland. Daar is namelijk een punt met de verkiezingen van vorige week. Nou, het, het punt is dat uh, er sowieso telfouten kunnen optreden in, uh, bij de stembureaus.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 Alleen het stembureau moet daar in het procesverbaal uh, melding van maken. En dat is dus niet gebeurd. En daarom worden de biljetten van 40 stembureaus opnieuw geteld. Een hertelling, want het kan zomaar gaan om die ene hele belangrijke zetel. Ja, dat klopt. De, de uitslag zal opnieuw vastgesteld moeten worden. En dan moet opnieuw berekend hoe de zetel worden hoe de zetelverdeling precies is. Uh, de marges voor veranderingen zijn wel heel erg klein. Dus we moeten maar even kijken of dat tot uh, grote veranderingen leidt. En natuurlijk niet echt zetel, zie Zetels hier en zetels hier daar? Nou ja, dat is het vermoeden natuurlijk van de discussie. Dat vraagt men zich af of dat het geval is. De hertelling is openbaar, dus dan kan je zelf gaan checken of je stem goed geteld wordt. Op dan naar Pietereske Drente. Heftig nieuws uit die provincie. De afgelopen maanden heeft de politie in Emmen 17 mensen aangehouden voor de handel in drugs. Ja, dan heb je dus echt uh, mensen die dus, uh, ruzie maken op straat. Uh, veel gelopen op een bepaalde adres, wat echt overlast voor de buurt geeft. Ja, dat, uh, toen we deze uh, overlastvorm uh, in kaart uh, gingen brengen. toen kwamen we dus uit niet op de gekende middelen, zoals uh, heroïne, cocaïne. Ja, want heroïne, daar zijn ze in Emmen wel aan, aan gewend tegenwoordig. Zelfs de apen en het dierentuinjassen daar wel eens een spuitje erin. Maar deze keer was het helemaal anders. Jongeren die zich uh, bezighouden met uh, produceren... en gebruiken van uh, zeg maar de handel in partydrugs. Uh, GHB onder andere? Onder andere GHB, dat is uh, iets uh, wat, uh, wat in het uh, uitgaansgebied uh, uh, veel gebruikt wordt. En het schijnt makkelijk te maken te zijn. Dus uh, ja, en uh, daar zit dus wat handel in. Handel dus in de GHB. En dat komt allemaal door dat zogenaamde nieuwe internet. GHB, ja, je wilt niet weten wat er allemaal op internet staat. Uh, helaas, maar goed, dat, is, uh, dat zijn dingen die zijn niet tegen te houden. Daar hebben we maar gewoon mee te doen. Ja, bizar is het, dat internet. Ik heb vanmiddag zelf ook even een uurtje internet ingekocht en er uh, kwam echt bizarre dingen tegen. Echt solomengomorra.com is het. Uh, en ondertussen is de politie er maar druk mee. Kun je op Drentse schaal spreken van een grote zaak? Ja, ik denk dat dit uh, een, een vrij groot onderzoek is geweest, gezien het aantal verdachten, ook de spullen die in beslag zijn genomen. Dit is voor ons een uh, intensiviteit Onderzoek geweest. Door met nummer drie. Uh, op die plek een schietpartij op de A1 die heeft plaatsgevonden. Ja, er is vannacht is er een melding in ons binnengekomen dat een gewapende overval heeft plaatsgevonden in uh, Mark Nessen. Er is een achtervolging heeft er plaatsgevonden, waarbij is op de A1 daar heeft inderdaad een uh, schiet, schietincident uh, plaatsgevonden. Het ja, heeft het dus allemaal vannacht plaatsgevonden, waarna vier verdachten op de vlucht gingen. En wie is Aangehouden. Uh, een verdachte is gewond geraakt uh, door de schietpartij. Eén verdachte is gewond geraakt door de vluchtauto waar een verdachte in zaten uh, over de kop is gevlogen. En één verdachte hebben we even later in een soort weiland of een struik uh, onderkoeld uh, aangetroffen. We zijn er nog op zoek naar eentje, uh, maar we hebben alle politiematerieel uh, we ingezet. Uh, ja, uh, ik wil niet lullig doen, maar volgens mij staat die, die vier verdachte die staat achter je daar, achter, daar achter dat gordijn daar. Um, en ik hoor nu dat die vierde is aangehouden. Dit is echt heet van de naald. Dus de vierde verdachte is aangehouden, Deze mee We hebben alle vierde verdachten aangehouden op dit moment. Graag gedaan. At your service. En na het aanhouden van die luisterverdachten kon de A1 ook weer snel open. En Die was in beide richtingen urenlang afgesloten. Het zorgt voor een enorme verkeerschaos. Daarom hebben de Korps, KPD, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Utrecht en Gooi in Flevoland... hebben extra motorrijders ingezet en materieel om het verkeer zo goed mogelijk te begeleiden. Door de afsluiting ontstonden er lange files op de A1, A2, A6 en A27. En ook de gebruikelijke sluiproutes stonden vast. Op twee dan. De drie militairen die vast zaten in Libië... zijn weer vrij tot grote vreugde van premier Rutte. Ja, ik ben natuurlijk heel erg blij uh, voor de militairen zelf. Maar natuurlijk ook voor uh, hun familie, uh, voor hun naasten. Je voelde de laatste week dat eigenlijk heel Nederland heel intensief... 16 miljoen Nederlanders heel intensief meeleefden. Uh, maar ik wil ook wel zeggen dat ik uh, uiteraard dankbaar ben voor de hulp die we gekregen hebben van onze bondgenoten, Griekenland, maar ook Malta. Ja, dank, dank, dank, dank, bedankt hè. De militairen zijn nu in Griekenland aan het uitrusten en aan hen wordt ook gevraagd wat er allemaal is gebeurd, zodat minister Hille dat weer aan de Kamer kan gaan melden. Eén ding is al mooi meegenomen, de vrijlating was helemaal voor gratis. Wat heeft Nederland in ruil moeten geven voor de vrijlating? Uh, Niets. Er is niks beloofd? Nee. Er is ook niet toegezegd dat Nederland niet mee gaat doen... aan militaire acties tegen het regime. Nee. nee. Is niet gedaan. Heel, rins, heel raar. Nee, nee. De militairen maken het trouwens goed. Ze zijn goed verzorgd door hun gevangennemers. Dan, het belangrijkste nieuws van de dag... dat is natuurlijk de aardbeving in Japan. Het hele land is in rep en roer. De premier Nato Kan heeft een crisiscentrum opgericht... Hij is nu vader des vaderlands en hij streekt de mensen steeds kalm toe. Alle mensen rondom de kustlijn worden uh, meteen uh, worden gewoon opgeroepen... om meteen alles op te pakken naar hoger gelegen gebieden te gaan. Het, het, het is een, een ramp die het hele land nu trekt, hoor. daar kun je van uitgaan. Door de schok kwam er een enorme tsunami, zoals je weet... die op veel plekken ver het land in kwam. Er zijn heel veel plekken in Japan waar ze een 5, 6 meter hoge muur hebben staan. Dus een deel zal ook wel tegengehouden zijn, maar tegen zoiets, nee. Daar uh, slaat het gewoon overheen. Dat zie je ook op die video's. Daar zie je zo'n weg als een dijk en woef, gaat het er zo overheen. Dus, uh... Ja, dit is ook wel exceptioneel. Dat is, uh, ze hebben iets op aardbeving uh, kracht 7, hebben ze waarschijnlijk wat gebouwd. Maar 8,9, ja, dat is een andere orde van grootte. De westkust van Japan is zojuist ook getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter. Of en hoeveel schade daardoor is veroorzaakt, is nog niet bekend. De autoriteiten hebben niet gewaarschuwd voor een nieuwe tsunami. En dat was Ranking de Nieuws voor vandaag en voor deze hele week. Maandag, dan zijn we er weer. Luc, dankjewel. De olieprijzen, zijn, na de olieprijzen dus, heb ik het over, zijn na de aardbeving in Japan duidelijk gedaald. En volgens experts heeft het een zeker met het ander te maken. Lucia van Geuns is oliedeskundige van Klingendaal. Lucia, goedenavond. Goedenavond. Eh, Hoe zou dalen de olieprijzen na zo'n aardbeving en tsunami? Nou, het is niet een, een hele spectaculaire daling... maar ze zijn zeker iets naar beneden gegaan. Dan praat je over 1, 2 dollar. Mm -hmm. en het heeft te maken met dat Japan een, is een heel grote uh, olieconsument... en importeert eigenlijk al zijn olie. En het, uh, het lijkt nu dat een aantal raffinaderijen dicht zijn... En dat er zelfs misschien wel uh, brand is ontstaan in, uh, in enkele van die raffinaderijen. En dat betekent dat misschien in de komende tijd, althans dat denkt de markt... dat er minder uh, vraag zal zijn vanuit Japan uh, voor olie. En dat betekent dat dus het uh, aan de vraagkant iets minder druk is op, het, uh, op de oliemarkt. Ja, ja. En minder vraag dan daalt de prijs. Want zo, dan moet je toch het van, het van je olie het, af. Ja, ja, want kijk, de op, opwaartse druk van de olie... De uh, prijs heeft natuurlijk alles te maken maar ook met onrust in het Midden-Oosten... maar ook ja. omdat er heel veel vraag was, ook uit, uit China, maar ook uit, uit Amerika... omdat die toch wel langzaam uit zeg maar, de economische recessie aan het klimmen zijn. En maar nu zou dan mogelijk de vraag weer iets afnemen... en uh, nadat natuurlijk het aanbod vooral vanuit Libië, uh, vanuit Libië wat minder is geworden... Uh, uh, zal dat misschien wel wat meer in balans raken. Ja, ja. Maar ja, uh, als zo'n olieraffinaderij in een fik staat... betekent toch niet dat Japan minder olie nodig heeft. Dus uiteindelijk, ik bedoel, dat moeten ze toch binnenhalen, ja, toch? Waarschijnlijk wel. En dat is natuurlijk... Die dan heb eigenlijk nog geen goed overzicht over de, over de situatie. Dus de markt eh, reageert eigenlijk van... kijk, de ruwe olie kan daar niet landen. Hè, want het nee. moet eerst geraffineerd worden... wil je het gaan gebruiken als olieproduct. En daarnaast was er natuurlijk nog een aantal andere dingen die speelden vandaag. Bijvoorbeeld dat er toch wel werd verwacht... dat er meer onrust zou zijn in het Soed-Arabië. Dat blijkt toch niet zo heftig te zijn als was verwacht. Tegelijkertijd heeft Obama ook afgekondigd... dat mocht de olieprijs echt flink gaan stijgen... dat hij zelfs wel een beroep wil gaan doen op de strategische oliereserves. Nou, en al die berichten samen geeft dan zeg maar iets meer rust in die oliemarkt, ja. alhoewel er nog wel steeds wel onrust zit, om het ja. maar even zo te zeggen. Maar wel minder dan 100 dollar per vat. En dat was toch een tijdje geleden geloof ik. Ja, maar je moet wel onderscheid maken tussen de verschillende olie, soorten olie. Uh, uh, uh, de West Texas Intermediate, dat is zeg maar de Amerikaanse olie... is nu naar de 100 dollar gegaan. Terwijl de Brent olie, dat is uh, olie die wij hier in Europa veel gebruiken... als, uh, als handels, uh, handelsolie, mm -hmm. die is nog steeds 113, 114 dollar. Ach, dus dat betekent dat ik het vanavond aan de pomp echt niet ga merken? Waarschijnlijk niet direct, nee. Nee, en ook niet volgende week? Nou, dat zit er waarschijnlijk niet in. Jeetje... Dat is slecht nieuws. Ik hoop dat we hier een goed nieuwsgesprek van konden maken, maar dat valt een beetje tegen. Nee, hoe, hoe denkt u nu even, even tot slot hoe dat zich in. in ja, blijft dat zo hoog? Blijft nou, het ook Het Midden-Oosten is natuurlijk heel erg belangrijk. In de zin van wat gaat daar gebeuren. Kijk, de Libische olie is voor een deel toch wel weggevallen. Ik geloof dat ja. er nog maar een half miljoen vaten nu wordt uitgevoerd. Daar is een burger burgeroorlog aan de gang. Hè, tegelijkertijd is de vraag uit China nog heel erg hoog. De vraag uit Amerika eigenlijk ook nog. Nou, misschien zal die vraag uit Japan nu wat afnemen. Vanwege die, die, die enorme ramp die, uh, die daar plaatsvindt. Ja. Uh, dus het hangt een beetje vanaf hoe de oliemarkt de maandag gaan, uh, gaan reageren. Uh, uh, maar ik denk dat het zo ongeveer op hetzelfde niveau is als uh, waar het is geëindigd deze week. Goed, Lucia Avergunst, oliedeskundige van Klingendaal, dank u. Wel. Meijer, FC, Utrecht, FC Groningen is het spannend, Ragnar. Nou, niet heel erg. We gaan richting het half uur. Er is nog altijd niet gescoord. Er is een dik dikveldoverwicht voor Utrecht. De proef van Du de, de trainer Ton Duchatinier is regelmatig in het strafschopgebied van FC Groningen te vinden. Maar dat levert eigenlijk helemaal geen kans op. En we beginnen ons in het stadion toch wel een beetje zorgen te maken over Groningen. De proef die 13 doelpunten tegenkreeg in de laatste drie wedstrijden. En uh, drie nederlagen, drie dikke nederlagen leed. Want die ploeg laat helemaal niks zien vanavond. Het is nog niet één keer gevaarlijk geweest voor het doel van Michel Vorm. Terwijl er nu een kaart wordt uitgedeeld. Ik denk dat die kaart gaat naar Danny Holla. Hij is de tweede speler van Groningen die een kaart krijgt. Van Wolfswinkel van Utrecht. Kijken wat Bossen nu allemaal doet. Biarrie hebben we dus eerder gezien. Het, is allemaal, het gebeurt allemaal aan de overkant van het veld. Zo rond de middenlijn. Een duel wat er wordt uitgevochten tussen... Kieft een belt en dan komt Van Wolfswinkel met een te hoog been. Richting het been van zijn tegenstander en krijgt hij. En niet Holla, hij krijgt de gele kaart en hij is dus Ricky van Wolswinkel Groningen mag nog een vrije trap gaan nemen. Een meter of vijf over de middenlijn, dat is waar de bal ligt. En die bal gaat nu richting het doel van Michel Vorm. Zijn er koppers voorin? Jawel, maar ze worden niet gevonden. Bal weggehaald door Silberbauer, opnieuw ingebracht door Enevolts. Weggehaald door De Kogel. En dan wil Mertens de hoogte van de middenlijn gaan lopen voor Utrecht aan de linkerkant. Maar is die zo klein dat hij de bal niet meekrijgt? En dan is er weer een overtreding gezien van een Groninger. Het is allemaal niet groot hoor vanavond in Utrecht. Minuut 29, 0-0 is de stand. En wat is daar aan te lachen, Willemijn? Nee, ja, ik dacht, hou vol, Ragnar. Je kan het. Nee, ze hadden <laughs> niet zoveel aan. Weet ja. Ja, jij vorige week nog, of niet? Ach, de ja, graafschap Willem 2. Nou, dat was een spannende wedstrijd. Dat, dat, dat, dat was erg. Nou, dan is dit een. Uh, oh. Zo, tot zo, naar... Ja. ja, de gemeente Utrecht die wil een legale wietkwekerij beginnen. En dat was voor ons Joris Kreugel genoeg aanleiding om de koffieshops in Utrecht maar eens te bezoeken. Dat hoor je zo. Eerst Mr. Maker van de koeks.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 Mr. Maker, he'll be fine It's alright, it's okay Because of the love he gave away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 van Joris Kreugel dan nu. Ik kom er maar eerlijk vooruit. Af en toe dan rook ik wel zo'n jointje. Niet vaak. Alleen als ik de wiet vergelijk met heel lang geleden... dan is het THC-gehalte, de werkzame stof, enorm toegenomen. En wat ik eigenlijk al heel lang vind... is dat er gewoon controle op moet komen. Want ja, de wiet wordt gewoon in achterkamertjes getild... En misschien worden er wel allemaal chemische groetjes overheen gespoten... om het allemaal sneller te laten groeien. Ik weet het allemaal niet. En dat is toch best wel zorgelijk. Maar gelukkig uh, is er nu uh, wethouder Evenhard van de gemeente Utrecht. En hij wil wietgebruikers de mogelijkheid geven... om binnen gesloten clubs legaal wiet te telen. Het belangrijkste doel daarvan is het beschermen van de volksgezondheid... door gebruikers invloed te geven op de kwaliteit van cannabis. Dus laat ik eerst even naar wethouder Evenhart gaan om hem te complimenteren met het idee. Ook al staat minister Opstelte er niet achter. Wethouder Evenhart, geweldig idee. Ja, dank u wel. Het ja, is inderdaad wat ons betreft volksgezondheid vooropstellen voor de gebruiker. Want die weet nu niet in principe wat die koopt. En uh, ja, dit voorstel is echt de bedoeling dat we de mogelijkheid bieden aan gebruikers. Om te kijken van, hé, hey, die teelt, hoe gaan we dat nou organiseren? En dat betekent dus dat je gaat kijken naar bestrijdingsmiddelen, die willen we niet uh, bijvoorbeeld. Het gaat kijken naar het tsc geld actieve bestanddeel van cannabis. Uh, nou, wil je daar ook controle over hebben, moet je dat ook gelijk vanaf de teelt gaan regelen. Het zijn snelle jongens, die criminelen, die snel geld willen verdienen. Nou, dan kunnen ook gezondheidsgevaar met zich meebrengen. Ik roep dit eigenlijk al jaren. Moet er moet eigenlijk gewoon ook een keurmerk komen. De, eigenlijk kan je zeggen van, dit is een keurmerk die gebruikers zelf dus daar op kunnen leggen, voor hunzelf. Opstelt, de minister is er niet zo blij mee volgens mij. Ik vind het wel apart dat hij al zo snel uh, dit afserveert. Of lijkt af te serveren. Kijk daar eerst zorgvuldig naar voordat je je oordeel neerzet. Dus hij moet hier gewoon geïnteresseerd in zijn. Haagse tunnelvisie dan? Nou, dit is een beperkte blik op het vraagstuk. Hij kijkt vanuit criminaliteit en overlast. Ik zeg, drugsbeleid is volksgezondheidsbeleid. Ik ga eens even de stad in, even langs wat coffeeshops. Kijken hoe ze er daar tegenhaken. Ik ben heel benieuwd. Joost, je komt net de coffeeshop uitlopen. Wat heb je gehaald? Tientje wiet. Wat voor wiet? Ik heb geen idee. Maak je hier wel zorgen erover, wat je naar binnen krijgt? We denken verder niet echt over na, inderdaad, wat ze daar allemaal verder voor de troep overheen gooien. Want volgens mij valt het over het algemeen best wel mee. In de gemeente Utrecht ja, die willen verenigingen dan gaan starten. Waar jij dan eventueel in zou kunnen zitten en dat je wiet gaat kweken. Dat je weet in ieder geval wat je naar binnen krijgt. Ja, nou en wat dat betreft inderdaad, het zou handig zijn als er een bepaald keurmerk voor zou zijn. En ook dat je weet bijvoorbeeld wat de sterkte is van een wiet. Dat weet je wel een beetje qua soort, maar... Nog steeds niet heel zeker. En misschien als daar iets over gereguleerd zou zijn, dat zal wel een stuk beter zijn. Ah. Een soort stempel erop? Ja. Als... Op het zakje? Ja, bijvoorbeeld. En dat jij dan in die vereniging zit? Nee. Ja. Oh nee, dat wilde je niet. Nee, die vereniging weet er <laughs> is niet bij. Dat uh, gaat een beetje te ver, man. Maar jij had liever gewoon liever zo je zakje. Ja. Lekker is het eigenlijk, hè? Ja. Alleen mijn moeder mag het natuurlijk niet heten. <laughs> ik hoop niet dat ze luistert. Oh, ik ga er niet vanuit. Aardig wat koffieshops hier in Utrecht en ik probeer een koffieshophouder aan te spreken, maar niemand wil mij eigenlijk te woord staan. En net was ik bij de laatste, hij deed de deur al dicht en hij wilde me ook in eerste instantie niet te woord staan. Maar gelukkig op straat kwam ik hem tegen, toen sprak hij me toch aan en hij staat nu voor me. Ronald, uh, is er nou veel rotzooi op de markt? Je ja, hebt biologische wiet en niet-biologische wiet. niet-biologische wiet, ja, dat is niet goed. Dat weet je niet. De rood bij de Albert Heijn is ook niet biologisch en de melk ook niet. Dus je weet niet wat voor chemicaliën er doorheen gevoegd zijn in het eten bij de Albert Heijn. En je weet ook niet wat een niet-biologische wiet dan doet. Zeg maar. Het Gaat moet die... gewoon eerst gelegaliseerd worden voordat er wat aangedaan kan worden. Want anders blijf je ja, water naar de zee dragen. Dus een hoop mensen roken eigenlijk verkeerde wiet? Ik hoop het niet. Ik denk het wel. Ik koop alleen bij mijn eigen shop. Dus, en daar is het goed? En daar is het gewoon goed. En een wietje roken, dat is natuurlijk niet goed voor je. Maar het is wel af en toe lekker. En het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat dit niet gecontroleerd wordt. Dus dit initiatief, het is nog een plan, een experiment. En het staat nog in de kinderschoenen. Maar ik vind het niet verkeerd. En hele leuke filmpjes van Joris Kreugel te zien. Natuurlijk ook hier over dit filmpje op bnn Ook nog heel veel andere leuke filmpjes. Dan kan je ook heel makkelijk linken aan je Facebook. Hartstikke leuk. Exit Holland. Ja, na de aardbeving, Tokio 380 kilometer van het epicentrum verwijderd, uh, werden de zware schokken van de aardbeving gevoeld. Mayumi Bekkers is onze Exit Hollander in Tokio. Mayumi, goedenavond. Ja, goedenavond. Gelukkig of hier in de ochtend dan. Ja, bij jullie alweer bijna aan de volgende dag. Um, gelukkig ja. is alles goed met je. Hoe, hoe is het daar nu in Tokio? Ja, uh, nou, iedereen is natuurlijk hartstikke geschokken van uh, wat er allemaal is gebeurd. En uh, ja, het, waren, het was echt een heftige aardbeving. Ik woon hier momenteel nu negen jaar. En het was zeker wel de sterkste die ik ooit heb meegemaakt. Ja. En met ook hele, ja, uh, met heel veel naschokken erachteraan die echt om een kwartier of om het half uur gebeuren. En dus, kan, je, uh, kan je met die naschokken ja? wel gewoon thuis blijven zitten? Ja, en dat, uh, ja, dat voel je dus gewoon heet het regelmatig. En natuurlijk hebben we heel vaak uh, uh, aardbevingen hier in Tokio. En dat ik, komt een beetje zo eroverheen met die naschokken. Maar ja. eigenlijk vinden we dat misschien dan een beetje normaal. Maar ja... Um, maar dan, ja, als je dat nu zo voelt, dan is het eigenlijk helemaal niks vergeleken... die grote aardbeving die we hebben gevoeld gisteren. Ja, ja want vertel eens even hoe dat ging. Jij zat op je werk, uh, achter je computer, aan je bureau. Ja, ik zag gewoon dat mijn uh, kasten en, ja, bureau die, en, en, en, en dingen vielen allemaal van mijn bureautafel af. En mm -hmm. het was gewoon allemaal heel heftig. Alles ja, bewoog gewoon. Met, met, met de aardbeving mee en waarbij ook nog mijn collega's... Uh, ja, sommigen zaten een beetje te gillen of uh, heel beangstigend allemaal dingen te zeggen. Ja, dus het was gewoon wel echt heel heftig, waardoor ik ook dacht van... ja ik moet echt onder de tafel gaan zitten ja. om mezelf eigenlijk te beschermen... tegen scherpe of harde of zware voorwerpen die dus op je ja. hoofd uh, terecht kunnen komen. J jij zegt van, ik ben het wel wat gewend. Je woont daar natuurlijk ook al wat, negen jaar geloof ik, in Tokio. Ja, maar toch was deze ja. anders dan anderen... Hoe merkte je dat? Het beweegt zeg maar heen en weer, zoals je op een boos zit. Maar deze ging dan ook van af beneden, dat het dus zeg maar van beneden naar boven drukt. Okay. En dat is dan eigenlijk ook geen goed teken. Hè? Dus dat het eigenlijk nog een zwaardere aardbeving is. En dat voel je dan ook. En ook dat het gewoon heel lang duurde. En ja, en ja. nu voel je natuurlijk ook met al die naschokkingen... dat het niet maar een kleintje is natuurlijk. Ja, en jommie, het is natuurlijk bijna ochtend bij jullie. Uh, de ochtend na de grote aardbeving. Hoe, hoe gaat het die dag verlopen? Zaterdag bij jullie? Ja, ik denk dat uh, mensen toch uh, rustig aan gaan doen... en dat ze toch met hun familie willen zijn. En met de naaste vrienden. Uh, ja, omdat er natuurlijk uh, al die nashocks zijn... en dat er misschien weer een grotere aardbeving zou kunnen plaatsvinden. Ik bedoel, je weet het nooit... En tegelijkertijd denk ik dat mensen toch wat uh, inkopen gaan doen... voor, ja, voor alle zekerheid dat ze, alle, dat ze van allerlei middelen en voedingen zijn voorzien. Ja. Nou weet ik, uh, gisteren was ik ook naar een convenience store en uh, naar verschillende zelfs. En dan zag ik dat er eigenlijk heel veel dingen waren uitverkocht. Dus ik weet niet hoe het vandaag zal zijn uh, dat uh, ja, mensen wel allerlei dingen kunnen krijgen. Ja. Heb jij wel genoeg te eten in huis? Ja, nee, dat gaat wel prima hoor. Maar ja, ik bedoel, misschien zijn het meer kapnoedels en dat soort dingetjes. Mocht het zo zijn. Ja. ja Nou goed, dat overleef je ook alweer met noedels. Ja, precies. <laughs> Mayumi, dankjewel. En ja. Uh, nou ja, uh, ja, sterkte. Ja, al, graag gedaan. Geval, ja, bedankt. We spreken je snel weer. Dankjewel. Mayumi Bekkers vanuit Tokio. Ja, na de aardbeving in Japan werden er ook uh, tsunami-waarschuwingen afgegeven... voor andere landen rondom de Grote Oceaan. Wij belden even met wat Nederlanders in verschillende landen. Um, als eerste Elske Schouten, die woont in Indonesië... en die vertelt dat het tsunami-alarm daar toch wel voor veel onrust zorgde. Uh, vanmiddag heerste de paniek, uh, want uh, er was bericht... dat de grote tsunami vanuit Japan ook naar Indonesië zou komen. De Molukken in Papua en in het noorden van het eiland Sulawesi wist ja. dus men dat die golven aankwamen En het moeilijke van dat gebied is dat het eigenlijk vaak heel afgelegen is. Mensen hebben er misschien geen telefoon, mensen hebben er misschien geen televisie. Uiteindelijk schijnen er toch nog duizenden mensen geëvacueerd te zijn. Mensen hoorden via via wat er aan de hand was. Die gingen landinwaarts, die uh, gingen naar heuvels toe uh, om zichzelf in veilig, uh, veiligheid te brengen. En toen uh, rond zes avond lokale tijd de golven aankwam, toen gebeurde er eigenlijk ja. niks. Want toen bleek de tsunami in Indonesië maar 10 centimeter hoog te zijn. Ja, ook de Filipijnen kregen een tsunami-waarschuwing. Je hoort André van der Stouwen. Toen hier in de Filipijnen de tsunami-waarschuwing kwam, toen sloot de paniek eigenlijk meteen al toe. Natuurlijk vooral in de gebieden die meteen werden bedreigd door de tsunami. Dat waren de, de Noord- en de Oostkust. Daar moesten duizenden mensen moesten geëvacueerd worden. Er ontstond een run op de toektoeks en de busjes. Uiteindelijk bleek dat eigenlijk maar een te zijn geweest. Er zijn een aantal uh, hoge golven, meer dan normaal hoge golven, aangespoeld op de Filipijnen. Maar dat valt wel mee. De hoogste was 70 centimeter. En er zijn dan ook geen gevallen bekend van slachtoffers. Journalist Dirk-Jan Roeleven die zat op Hawaii. Hij vertelt hoe het eiland zich opmaakte voor een eventuele tsunami. Er stonden allemaal mensen... Uh, die. Ja, met verschrikte gezichten dat er een aardbeving was geweest in Japan. En dat wisten wij helemaal niet. En toen uh, werd er gezegd dat er waarschijnlijk uh, geëvacueerd moest gaan worden. En zo werd dus het hele eiland eigenlijk uh, klaargemaakt voor die uh, tsunami die om uh, drie uur in onze tijd, dus drie uur vannacht, uh, hier kwam. Zwervers werden van de straten gehaald om, uh, om ze in veiligheid te brengen. Uh, opvangcentra werden ingericht. Politie reden de hele tijd door de straat om iedereen naar huis uh, te sturen. De snelwegen werden afgehaald. Gesloten. Uh, schepen werden uit de havens ge gehaald en die moesten op zee gaan varen. Allemaal wachtend op die enorme golf, die dus gelukkig niet is gekomen. Ja, dus tot nu toe lijkt het mee te vallen met de tsunamis in andere landen. gaan Annie Meijer, FC Utrecht, FC Groningen. Ietsje meer dan twee minuten nog. 0-0 stand in Utrecht. Ietsje meer dan twee minuten nog tot aan de pauze. Ik denk dat in een dozijn dode vogels meer leven zit dan in deze wedstrijd. Want er gebeurt werkelijk een half uur lang helemaal niets meer. Er is heel weinig initiatief. Er zit heel weinig snelheid in. Heel weinig combinatievoetbal te zien op de grasmat. Die weliswaar niet goed is, maar dat is hier echt geen debet aan. Van Wolswinkel naar de Utrecht de Vrije Trap heeft genomen. buitens in de as van het veld. Het zal een meter of 30 zijn tot aan het doel. En daar is een schot wat eigenlijk heel makkelijk wordt gepakt... Door de keeper van FC Groningen, Luciano da Silva. Geeft een trap aan de bal. De bal gaat de helft op van Utrecht. Wordt verdedigd ter hoogte van de middenlijn. En daar mag worden gegooid door Ene Volse. Laat het over aan Kief de Belt. De rechterverdediger is weer terug in het elftal. Latchman is uh, eruit gegaan bij de ploeg van Pieter Huistra. Die veel voor zijn dugout staat. Er is geen enkele sprake van dat zijn elftal revanche wil nemen voor die matige serie van de laatste periode. Natuurlijk ontbreekt Matafs de topscorer, maar ja, dit elftal moet toch beter kunnen, ook zonder hem. Overtreding gezien ligt Duwtje ter hoogte van de middenlijn. Als we inmiddels in de laatste minuut van de eerste helft zitten. buiten staat klaar en speelt de bal breed richting Vostermans. Met een gebroken neus is hij de vervanger van Schut. Geen maskertje bij Vostermans zoals we dat laatste zagen. De Bal is teruggegaan naar Buitens. Wordt wat gejaagd op het middenveld door Danny Holla. Een van de drie mensen samen met Hiarie en Van Wolfswinkel die een kaart hebben gekregen. Een gele. En voor Holla betekent dat een schorsing volgende week in de uitwedstrijd bij NAC. Strootman krijgt de bal zowaar bij de kogel. Strootman op een meter of twintig van de goal. Aan de linkerkant is Mertens. Mertens met de aanname. En dan schiet hij ineens. Schiet hij de bal in het zijnet. En zo is er een heel klein beetje opwinning in het stadion. Twintig seconden nog tot aan de pauze. 0-0 nog altijd bij FC Utrecht, FC Groningen. 1 minuut over half 9. Hier is Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. De aardbeving die Japan heeft getroffen is de zwaarste beving in de regio in 1200 jaar. Dat heeft het Amerikaanse Geologisch Onderzoeksinstituut be bekendgemaakt. De breuk in de aardkorst is 240 kilometer lang en 80 kilometer breed. Hoeveel doden er door de zware beving en de tsunami zijn gevallen is nog niet bekend. De politie heeft in de noord noordoostelijke stad Sendai tot nu toe 151 doden geborgen. Het Japanse persbureau Kyoto schat dat er zeker duizend mensen omgekomen zijn. Ook worden veel mensen vermist. Het is nu nog donker in Japan, wat het zoeken naar slachtoffers lastig maakt. Als het straks weer licht wordt, beginnen de hulporganisaties met zoeken. En daarvoor staan 300 vliegtuigen en 40 schepen klaar. Libië heeft alle diplomatieke betrekkingen met Frankrijk opgeschort. Volgens de Libische onderminister van Buitenlandse Zaken... wil Frankrijk de verdeeldheid in Libië vergroten... en zijn de contacten daarom verbroken. De Franse president Sarkozy was vorige maand de eerste westerse leider... die openlijk het vertrek van Gaddafi eiste. Gisteren erkende Parijs als eerste land de raad van de opstandelingen... als enig wettige zag in Libië. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. VNN Today. Door de aardbeving brak er een brand uit in een kerncentrale in het noordoosten van Japan. Nou, die brand is geblust, maar voor de zekerheid werden er toch 6000 mensen geëvacueerd. Franca Hummels die heeft een boek geschreven over Tsjernobyl en is inmiddels op, expert op het gebied van kerncentrales. Franca, goedenavond. Goedenavond. Ja, um, even een laatste nieuwtje in een van de Fukushima-reactoren. Ja. Um, laten ze gecontroleerd radioactief gas ontsnappen. Omdat Ik hoorde het. het ja, ja, omdat de druk in de centrale te groot was geworden. Dat klinkt in mijn oren niet heel lekker gezond. Nee, dat is het ook niet. Nee, het gaat niet goed daar. En er is ook nog in een andere kerncentrale is er ook iets mis met het koelsysteem. Mm -hmm. Dus dat is, echt, um, ja, dat is wel iets om je zorgen over te maken... Van de andere kant, he, ze laten nu dat gas ontsnappen. Ze zijn dus wel echt bezig met um, bedenken hoe ze schade kunnen voorkomen of beperken. Want op zich is Japan, als het gaat om veiligheid bij kerncentrales, wel een voorloper in de wereld. Mm -hmm. um, maar dan, maar nog, dan nog kan het misgaan. Ja, maar het laten ontsnappen van radioactief gas, dat, dat, dat lijkt me ook sowieso al niet gezond. En dat klinkt voor de onwonenden, al... nee, nee, nee. Nee, zeker niet. Maar als je daarmee erger voor komt... Ja. Maar hoe, hoe, hoe serieus klinkt dit in jouw oren als expert? Nou, best wel serieus. Ik moet zeggen, ik ben, ik ben vooral als het gaat over expertise. Ik weet wat er in Tjernobyl is gebeurd. Ik weet wat er gebeurt als er een kerncentrale ontploft van de kerncentrale ja. zelf. Daar kan ik weinig over zeggen, want ik ben geen natuurkundige. Maar uh, ja, je gaat niet radioactiviteit aan de atmosfeer blootstellen en zo... op het moment dat er niks aan de hand is. Dat ga je niet zomaar even doen. Dus ja, daar zijn wel heel serieuze ja. problemen. Maar wat zou er ja, gebeuren als ze dat niet zouden doen, denk je? Nou, stel dat die reactor ontploft, stel dat, die echt, dat het echt te heet wordt en uh, de, de, kernreactor, de reactor inderdaad ontploft, dan, uh, ja, dan komt er een radioactieve wolk vrij, die gaat mee met de wind, die gaat, gaat ja, radioactieve neerslag vallen. Dus dan gaat ook het gebied dat besmet wordt veel groter worden. Directe omwonenden of mensen die erbij in de buurt zijn, die worden met extreem hoge dosissen uh, uh, of DO6 zeg je daarvan, ja. uh, straling geconfronteerd. En die, uh, die, dan krijg je stralingsziekte van. Dat is een ziekte waar mensen normaal gesproken acuut aan overlijden. Um, en daarnaast zijn er nog allerlei effecten... waarvan we eigenlijk niet weten wat er gebeurt... omdat we in de wereld relatief weinig uh, ervaring hebben... met uh, grote kernrampen of grote kernproblemen. En juist Japan ja. heeft vanwege die twee atoombommen dat natuurlijk wel. Maar ja, het blijft nog steeds echt grotendeels speculeren. En nou, Japan heeft... Echt wel goed in de gaten hoe je veiligheid moet garanderen. Maar juist op het moment. Hè, er zijn goede veiligheidssystemen, maar ja, die ja. kunnen falen. En juist op het moment dat er een aardbeving bijvoorbeeld is, noemen ze wat een aardbeving, dan kan het dus zijn dat die inderdaad beginnen te falen. Uh, en, uh, Jan Wieman, spijtstofcyclusmanager yeah. bij de kerncentrale yeah. bij Borselen, die zegt. Nou, we hoeven eigenlijk niet bang te zijn voor een tweede Tsjernobyl... Omdat de reactor van de kerncentrale in Japan. Uh, niet van brandbaar materiaal is gemaakt. In tegenstelling ja. tot die in Tsjernobyl. Ben jij ja, het daarmee dat... eens? Um, gedeeltelijk. Wat, wat hij eigenlijk zegt is dat de kans dat er een explosie komt heel erg klein is. Omdat er dus veel slimmere, betere materialen zijn gebruikt. Nou, dat klopt natuurlijk. Als je kijkt van wat er in 1986 in Tsjernobyl voor centrales stond. Um, dat was toen al niet meer niet up-to-date. Als je kijkt naar wat er in Europa voor kerncentrales werden gebouwd. Mm -hmm. Dat klopt. De kans is inderdaad veel veel kleiner dan wat er in Tjernobyl gebeurde. Maar als, als het ding ontploft, dan is het natuurlijk wel gewoon vergelijkbaar. Ja, ja precies. Dus ja, goed. Maar de kans dat dat zo is, is, is gelukkig niet zo groot. Nou ja, goed, we hebben dus nu wel te maken met kerncentrales... waar het koelsysteem niet werkt. Ja. En, dat, dat is gewoon, dat, en een kerncentrale waar brand is geweest. Dat zijn, wel, dat zijn wel echt hele serieuze situaties. Het Japanse ministerie van de Handel zegt dat de druk in die Fukushima-reactor... Uh, Um, 2,1 keer de, de, de, de, de, de druk is die het eigenlijk mag zijn ja. op dit moment. Ja, daar heb ik geen, uh, geen verstand op, klinkt van. Klinkt erg en dat ja. hij het toegeeft. Maar daar kan, kan ik niks zinnigs over zeggen. Dus, dus even, even concluderend wat ze nu doen. Namelijk dat radioactief gas laten ontsnappen. Dat is op dit moment het enige wat ze kunnen doen. En voor de rest is het nee, maar nee, hopen ze kunnen wel dat... meer dat... doen en dat doen ze ook. En dat is in 1986 in Tjernobyl... Um, daar gaat mijn boek ook voor een groot deel over. De Generator Generatie heet dat. Dat zijn de mensen niet geëvacueerd. De mensen zijn niet ge ge ge ge uh, ge uh, geïnformeerd. Dus zelfs toen er al schade was... hebben de mensen daar dus niet geprobeerd... de mensen daar zo min mogelijk aan bloot te stellen. En in Japan zijn ze zelfs voordat het misgaat... zelfs voordat het mis is gegaan... al mensen aan het evacueren. En dat is iets anders dat je kunt doen. Ja. En dat zijn ze wel degelijk aan het doen. En dat is juist in deze omstandigheden. Met hele slechte toegangswegen. En nu dus zelfs geen elektriciteit in Gebieden, ja. Zijn ze dat juist wel aan het doen? Dus er zijn wel meer dingen die je kunt doen dan alleen die technische dingen. Je kunt inderdaad ook nog nou, om de veiligheid van de omwonenden denken. En dat doen ze dus inderdaad wel. Ja, en de kerncentrales zijn natuurlijk ook al stilgelegd. Dat is ook uh, sowieso. Mooi. Dat is natuurlijk, ja. Dat is ja. ook in Chernobyl ook niet gebeurd. Hè. Er waren vier uh, kerncentrales daar waarvan er eentje ontploft en de andere drie hebben tot 2001, twee daarvan hebben tot 2001 nog uh, doorgedraaid en de andere tot ergens in de jaren 90. Dus dat is echt, uh, uh, echt een heel andere aanpak wat dat betreft ja. dan wat er in de sovjet unie is gebeurd. Goed, dank in ieder geval voor deze toelichting op dit moment. Franka Hummels. Dag. Zometeen hebben wij hier Ruud Schotting en Wijp Sommer. En dan denk je, ja, wie zijn dat dan weer? Uh, dat zijn de talent en zijn meester. En ze hebben het over, nou, weet je, dan ben ik het kwijt, want het is iets met water. Een heel moeilijk woord. Ik kom er zo meteen op. In ieder geval kunnen ze ook vertellen over hoe het er aan toe gaat in het drinkwater nu in je pan. Want dat is nog een behoorlijk groot probleem nu na die tsunami. Allemaal naar een simpele so I'd give it all up Yes, I, I would. I'd give it all up for you. Yes, I would. Totally broken hearted, guilty of what I did to you. this since we parted, Hey, it's Talent. Today is Talent. Holland's I'm hope de toekomst. Iedere vrijdagavond hoor je bij ons het beste wat er rondloopt in Nederland in Today's Talent. Een oude rot in het vak die neemt een jonkie mee waar we nog heel veel van gaan horen. Vandaag op het gebied van hydrogeologie. Dat is een wetenschap die zich bezighoudt met water en hoe dat water zich over de wereld verspreidt. Ruud Schotting, professor kwantitatief watermanagement. Goedenavond. Goedenavond. En bijzonder hoogleraar voor waterbeheer. En je hebt een jong talent meegebracht. Wijp Sommer, 27 jaar oud. Um, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit. En daarvoor was je sterrenkundige en natuurkundige. Ja, klopt. Ja, ja. Hoe oud ben je? Uh, nou, 27. Ja, dat zeg ik net. Ja. Klopt. Ja, ik, ik, was, ik was zo onder de indruk dat ik dat <laughs> ja, alweer ja. vergeten was. En daarvoor sterrenkundige en natuurkundige. Ja, klopt. Ja, ja, ja Een beetje uh, van richting veranderd hè, op een gegeven moment. Ook, ook wel in afgestudeerd? Uh, nou ja. Een, dat kan je doen als master. Ja, bachelor. Ja. Ja, ja, ja. Ik ben toch wel erg onder de indruk, moet ik zeggen. Um, ja. Je houdt je bezig met water en duurzame energie. Nou, hadden we jullie natuurlijk al uitgenodigd... voor vandaag, voor Today's Talent. Maar ja, dan komt dat nieuws over de aardbeving... en de tsunami in Japan tussendoor. En jullie gaan over het water. Daar wil ik het dan toch of gaan daarover, we hebben er veel verstand van... Dus wil ik het toch wel even met jullie over hebben. Vanuit jullie vakgebied, hoe, hoe, hoe luister je dan... naar wat er vandaag gebeurd is? En wat denk je? Wat kan je daarover zeggen? Wat er bijvoorbeeld gebeurt... Ik bedoel, na die tsunami is, alles zilt daar... En zout, ja. dat lijkt me niet goed voor het water. Nee, daar begint het natuurlijk mee. Hè? Dus uh, het zoute water wat het uh, zoete water in de weg gaat zitten. Maar tegelijkertijd heb je ook... Je, uh, je bij de dat er allerlei ja. uh, installaties, bijvoorbeeld opslagplaatsen voor olie... en, en, en dat soort zaken, um, ja, beschadigd raken. En dan gaan die stoffen het grondwater in... En dan hebben we dus een probleem. Dus vaak met de drinkwaterwinning. Ja, dus dat, is, ja, dat zie je bij. Want eigenlijk er, alle komt, grote er komt rampen. olie, er komt vuil, er komt van alles ja, in. Ja, van, van stortplaatsen die verstoord worden tot, ja, tot olieinstallaties. Ja. Die gaan lekken en dat komt in het grondwater terecht. En wordt een probleem op den duur voor, voor de drinkwatervoorziening. Ja. En dat is nu al aan de gang in Japan ook? Nou goed, het is natuurlijk net begonnen. Maar dat zien we dus bij alle uh, grote overstromingen, zeg maar. Dat uh, iedere keer het grondwater eigenlijk uh, verontreinigd raakt. En ja, dat vergt uh, zeer veel moeite om dat weer op te ruimen. Ja, want hoe je dat? En dat is ook dat? een beetje ons vakgebied waar we ons mee bezig houden. Kan je dat opruimen dan? Nou, er zijn heel veel technieken om dat te doen. Maar vaak is dat heel duur en, en ook ingewikkeld. Dus... Het zijn methoden die uh, nou niet direct uh, um, snel gaan nee. en, en vaak enorme investeringen vragen. Um, even, we hebben het even opgezocht, uh, grappig feitje. In Japan gebruikt een gemiddeld persoon 600 liter drinkwater per dag. Dat is veel. In Europa schijnen we gemiddeld 250 à, 300, 250 à 350 liter per dag te gebruiken. Um, ja, hoe moet dat nu daar in Japan? Moeten ze op rantsoen? Hoe zien jullie dat? Nou ja, kijk, als er op een gegeven moment een tekort aan uh, zoet water is... Ja, dan zullen ze inderdaad wat, uh, wat uh, zuiniger aan moeten doen. Ja. Ja. Ja. ja. En waarom gebruiken ze zo idioot veel water? Daar. Dat zou je denk ik de Japanners <laughs> moeten <gebruiken>. vragen. Dat <laughs> weten jullie niet. <laughs> nou, jullie zijn van de wetenschap die nadenkt over waterzuivering. Um, als, als, als, nou ja, je zei net, er zijn heel veel manieren voor, maar uh, toch heel, als we het nu aan jullie zouden vragen... jullie worden ingevlogen in Japan, mm -hmm. ze kunnen wel even wat hulp gebruiken. Wat zou je dan adviseren? Ja, de, de, de, wij houden ons dus zeker niet bezig met de wa waterzuivering... maar meer met de waterwinning. Hè. Dus met, met alles wat uh, onder de grond uh, plaatsvindt. Hè. Ja. Dus stroming van grondwater. Uh, transport van verontreinigingen. Opslag van warmte, koude bijvoorbeeld. Allerlei van dat soort zaken. Als ja, je... op het moment dat het boven, boven de grond komt... Zeg maar, ja. hè, dan, dan ga je er wat mee doen. Hè. Dus dan ga je het water zuiveren. Bijvoorbeeld de kalk eruit halen of het ijzer. of Dat soort zaken. En eventueel verontreinigingen natuurlijk. Maar uh, wij zitten dus onder de grond. Dus waar, waar het eigenlijk altijd donker is, zou ik ja. kunnen zeggen. Maar je, je vertelde net eventjes van, je, of weet niet of jij persoonlijk, maar je bent ook ingeschakeld ten tijde van de. Of daar heb je over gebogen, in ieder geval de RAM in Tsjernobyl. Ja, dus uh, door onze groep uh, onderzoek gedaan naar uh, een meer, wat sterk verontreinigd is door uh, ja. Ja, dat ongeluk in Tsjernobyl. En uh, ja daar was de vraag van uh, nou, A, wat, wat is de, de aard van de verontreiniging? En B, wat betekent dat voor het grondwater? Dus uh, dat meer stond in contact met het grondwater. En ja. het grondwater werd daardoor verontreinigd. En de vraag was, wat is de impact? Dus we hebben geprobeerd te voorspellen... Dus met behulp van computermodellen, wiskunde, van alles en nog wat... om uh, te zien, van, nou, wat is het effect daarvan? En uh, ja, dat was natuurlijk wel uh, indrukwekkend wat daar aan de hand was. Dat, uh... En wat was het effect? Nou ja, dat inderdaad hele grote delen van, van, van de watervoerende lagen, aquifers noemen we dat. Oeh, dat die, ja, aquifers, ja, Dat die er mooi woord ervoor. maar dat die dus besmet zijn met dat water. En ja. Ja, daar, daar moet je dus rekening mee houden op het moment dat je dan weer drinkwater wil winnen. Dus, ja. Laten we het hebben over, want daar zitten jullie tenslotte dus hier voor, over Wijp. Jij hebt hem meegenomen als groot talent in de hydrogeologie. Waarom is hij dat? Nou, een um, aantal redenen. Ten, ten eerste, als je dus wetenschapper wil zijn... dan moet je zeer zelfstandig zijn. Ja. Uh, nou, ik denk intelligent. Dat is ook heel erg belangrijk. Ja. En uh, grote ondernemingslust, zeg maar. En al die eigenschappen, die, die zie ik in de wijp uh, verzameld. Dus... Uh, bijvoorbeeld voor zijn afstuderen is hij naar Rusland gegaan. Uh, naar het Kazan, wat helemaal in centraal mm -hmm. Rusland ligt. Heeft daar met uh, wiskundigen samengewerkt. Terwijl Wijp natuurlijk helemaal geen wiskundige is. Om uh, onderzoek te doen naar een, ja, een interessant verschijnsel. Wat uh, iets te maken heeft met zoet en zout grondwater ik ga niet in ja. op de details. Ja. En, Want, um, die, die begrijp ik niet. Daar ben je maar voor. Ergens had dat ook nog iets te maken met, met de opslag van radioactief afval in de ondergrond. Dus zelfs die link was er. Ja. Oké. Okay. En um, ja, dat heeft hij met verven gedaan. En um, ja, waarom is iemand uitzonderlijk? Omdat hij zich werkelijk onderscheidt van, van de meerderheid. En um, ja, ik, ik, ik zie wel een echte... Ja, wetenschapper ja. hier naast mij zitten. Dus. Nou, ben ik niet zo ontzettend bekend in de wereld van de hydrogeologie. Mm -hmm. uh, zeg maar niet. Okay. <laughs> wat heb ik aan jou? Aan jouw bestaan Lijp. Leg mij dat eens uit. Nou ja, in het dagelijks leven om ons heen... zijn allerlei facetten die eigenlijk beïnvloed worden door de ondergrond... en door ook het water wat in de ondergrond zit. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, drinkwater... In Nederland wordt uh, geloof ongeveer 70% van drinkwater gewonnen uit grondwater. Ja. Dus elke keer als jij een, uh, een blikje cola neemt of uh, een kopje koffie zet... dan, dan gebruik je dat. Uh, een andere uh, toepassing die nu heel erg aan het opkomen is... is, uh, is warmte-koude opslag. En dat is eigenlijk een techniek uh, om uh, warmte op te slaan... als je het over hebt, bijvoorbeeld in de zomer. Ja. En dan te gebruiken in de winter als het heel koud is. En uh, wat het, wat het mooiste van die techniek is dat je dan uh, kan besparen op uh, bijvoorbeeld fossiele brandstoffen voor verwarming van je kantoorpand. Maar dat, ga, dat, heeft, dat, dat gaat over het water? Ja, en dat, uh, die opslag gebeurt dan in, uh, onder de grond in water wat daar aanwezig is. Aha. Dus jij maakt onze, uh, onze hoe noem je dat? Uh, footprint ook alweer? Ja, carbon. Uh, Precies, carbon footprint. Onze, die wordt dan uh, de milieu, gereduceerd. Ja. De verpesting, daar help jij de wereld een beetje mee. Maak ja. de wereld een ja, beetje Ja, beter. dat probeer ik dan. ja. ja. ja en, en waarom? Wat? Uh, want wat jij nu zegt, van hij is een echte wetenschapper. Dat klopt dan. Dan denk ik, denk ik, van ja, dat zijn juist de moeilijke mensen. En dat. Hè, dat het zijn allemaal niet de meest vlotte mensen. En er zit hier hmm. wel een hele, no nou, natuurlijk een hele, normale, maar hele <laughs> een normale, leuke vlotte jongen aan. Als je, wat heb ik, zeg maar, aan, wil je zeggen net, wat je net vertelt, is nog vind ik nog een beetje vaag. Okay. Maar um, zeg maar, in mijn dagelijks leven, waarom is het goed dat jij er bent? Nou ja, zodat, zodat jij lekker uh, uh, droge voeten hebt, hè, en ja. geen natte kelder. En dat je lekker genoeg water hebt om uh, alles mee te doen wat je wil. En waarom ben jij daarin beter dan anderen? Nou ja, ik, kijk, het gaat mij niet zozeer altijd om de toepassing... als wel om de processen erachter. Uh, en ik denk dat je dat als, uh, als wetenschapper ook wel nodig hebt. is de drang om te begrijpen hoe dingen werken. Dus hoe water zich stroomt en beweegt door de ondergrond... en hoe verontreinigingen daarmee worden getransporteerd of warmte... en wat je daar allemaal mee kan. Wat vind jij van onze prinsen... Uh... Ons prins, ons kroonprins, Mr. Ja, ja, ja. Watermanagement ja. hemzelf vraag ik ja. me af. God, ja, nou, ja, hij is eigenlijk meer van de oppervlaktewater. <laughs> dus ja, dat <laughs> nou doe jij niet ja. aan. Nee, ja. nee, Maar heeft hij verstand van zaken? Kan jij dat zien? Nou... Ja, want ja. Ruud zit nu heel ja. hard te knikken. Nou ja, op, op een andere manier natuurlijk. Dus, dus wij zijn van, van het uitrekenen en van, ja. van het begrijpen... hoe zitten al die processen in elkaar. En hij ja, zit een beetje meer op die politieke laag ja. van... En dat is volgens mij ook wel belangrijk. Dus, uh... Ja, maar ik, ik bedoel, van jullie heb ik, geloof ik vertrouw ik wel dat jullie weten waar jullie het over hebben. Maar bij Prins Willem alexander denk ik soms... Nou, dat wordt hem van achter even ingefluisterd in zijn oortje. Nou, dat, dat, je toch, neem, ik heb, nou, ik heb een paar keer met hem uh, te maken gehad, laat ja. het zo zien. En ik ben toch wel ja, een beetje, onder, niet op de slijm... maar gewoon onder de indruk dat hij zich wel... Uh, baseert op allerlei feiten. En dan kan je zeggen, die zijn ingefluisterd. maar daar heeft hij zich echt in verdiept. Okay. Want uh, hij praat er niet zomaar een beetje over. Dus... Hij weet waar hij het over heeft. Ja, en dat mm. heeft, heeft hij trouwens ook. Ja, maar toch heb je hem meegenomen, <laughs> Wijpzommer. En die Prins Dat had ik trouwens ook best ja. wel leuk gevonden als je dat had gedaan. Ruud Schotting en Wijpzommer, dankjewel. Ja, het gesprek ging ook een klein beetje anders, omdat we toch nog even over Japan moesten hebben. Maar ja. ik vond het fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Dit is Radio 1, BNN Today. Ragnar Niemeijer, FC Utrecht, FC Groningen. Ben je nog wakker, Ragnar? Jawel, jawel, jawel. We spelen ook weer in de Galgenwaard. Nog altijd 0-0. Maar het scheelde zojuist in minuut 48 niet veel. Want er lag wat ruimte op de helft van Utrecht. Groningen kwam via Tadic aan de linkerkant. De bal bij Bakuna. En die probeerde het maar een keertje van afstand. Vorm stond misschien een metertje te ver voor zijn doel. En de lat geraakt door Bakuna de vervanger voorin van Matafs aan de kant van Groningen. Blijkbaar zijn alle katten wel uit de bomen gekeken. Van hier zo ongeveer tot in Zeist-West. En gaan we eindelijk voetbal in de tweede helft. Laten we dat in ieder geval hopen. Utrecht nu weg. Aan de linkerkant, zo halverwege de Groningen-helft, gaat de bal via de benen van Kieftenbelt. Die zelf zegt van niks te weten. Maar de bal gaat via zijn benen over de zijlijn. Ingooi via Utrecht. Uh, aan de zijkant uh, taden Schot, ja, dat moet ik meepakken van de kogel. Want uh, ik zocht even naar de naam van Strootman. De kogel vindt dan uh, Luciano. En die moet een uh, corner weggeven aan FC Utrecht. Zo zit er wel degelijk wat pit in aan het begin van de tweede helft. Want dit was een uh, behoorlijke poging van Leon de Kogel. En maakte er tot nu toe twee in deze competitie. Waarvan eentje tegen Rode JC vorige week als invaller. De corner van Mertens. Bal wordt verlengd door de kogel. Komt nog bij Van Wolfswinkel. Die krijgt hem in de richting van de goalbal. Gaat weer ver, wel ver naast. En wordt dan van de achterlijn weggeramd bij FC Groningen. Zo is het begin van die tweede helft hoopvol. Nog wel 0-0. Luther krijgt nu een vrije trap. Neemt hij heel snel Mertens het strafstopgebied in aan de linkerkant. Mertens, bal aangeraakt. En dan wordt hij weer uitverdedigd bij Groningen. Het blijft 0-0. Dankjewel, Ragnar. Um, rond deze tijd begint het zo'n beetje weer ochtend te in Japan. Het is uh, iets voor zes uur s ochtends. En je hoorde het al eerder in onze uitzending. De day after zou Japan eruit zien als hel op aarde. Dat was de voorspelling. Arjan Blanke is hulpverlener van het Rode Kruis... en die hielp onder meer in Sri Lanka toen daar de tsunami een enorme ravage aanrichtte. Arjan, goedenavond. Goedenavond. Ja, de hel. Um, is dat een goede omschrijving? Uh... Denk je? Hoe het er morgen uitziet als iedereen daar wakker wordt? Of bijna dus nu? Ja, nou in ieder geval uh, waarschijnlijk totale ontreddering. Uh, de omvang van de ramp zal morgen pas uh, in volle omvang helder worden. Uh, pas dan zullen we zien als het water is weggetrokken... wat voor schade erin uh, aangericht is. Hoe de mensen een deel zijn gevlucht, uh, geëvacueerd zijn... voor een deel waarschijnlijk in hun huizen, op de daken hebben gezeten... Nou ja. en opgevangen moeten worden. Met jouw ervaring, hè? wat jij hebt meegemaakt toen uh, gezien hebt... Um, bij de tsunami toen jij in Sri Lanka was... wat denk je dan als je vandaag deze beelden ziet? Herkenning. Herkenning van de beelden van een, een grote golf die op het land komt afdenderen als een muur van water. Uh, en die een ongelofelijke stille, maar ongelofelijke sterke kracht heeft die alles vernietigd. Ja. En die mensen die... Ja, ja goed, er zijn natuurlijk heel veel doden al gevallen. Ik geloof, laatste berichten meer dan duizend. Mm -hmm. Gaat dat nog enorm oplopen? Ik vrees me wel. Ja. Uh, de aantallen die genoemd worden zijn voor het overgrote deel geregistreerde mensen overleden zijn. Um, en ik denk dat morgen um, de, de, de, de, de, de, tocht, de speurtocht naar uh, overledenen en overlevenden in volle omvang toestemt. En ik ben bang dat het aantal sterfgevallen zal toenemen. Ja. En de mensen die het wel overleefd hebben, wat gaan die doen morgen? Die daar wonen, ja. daar aan de oostkust. Nou, ofwel uh, vinden evacuaties plaats. Het bijzondere aan een tsunami is natuurlijk wel dat het een relatief kleine kuststrook betreft. Uh, dus ik kan me voorstellen dat veel mensen geëvacueerd worden naar het achterland. Mm -hmm. uh, andere mensen zullen uh, toch proberen uh, weer naar hun huis te komen, te zien wat er van over is. En vooral ook uh, voor zoverse die zijn uit, uh, uit beeld zijn ver verloren, uh, familieleden en bekenden uh, proberen terug te vinden. En wat gaat het Rode Kruis doen de komende dagen? Het Rode Kruis is uh, altijd ter plekke. Het Japanse Rode Kruis is uh, actief met uh, verschillende noodhulpteams. Het uh, Japanse Rode Kruis heeft ook veel verpleegkundigen in dienst. heeft uh, bloedtransfusie uh, en bloeddonatieservicen. Ze zullen in de uh, evacuatiecentrum de mensen ondersteunen. Uh, zowel met hulpmiddelen als met psychologische opvang en met EHBO-opvang. Goed, dat gaat er dus morgen gebeuren in Japan. Dankjewel, Arjan Blanke van het Rode Kruis. Dag, graag gedaan. Maar bellen wij vandaag mee? Uh, met de taxis. Eens kijken waar het vandaag daar over gaat. Dion in Maastricht, goedenavond. Hoi, hey, goedenavond. Hallo dan. Ik heb vandaag niet gereden, helaas. Oh, nou, <laughs> nou interessant. <laughs> wij hebben de carnavalsperiode achter de druk. Dus ik had echt vandaag een beetje vrij. Ja, was even bijkomen. Ik was even bijkomen, ja, we waren lange dagen. En hoeveel, uh, hoeveel heb je nou verdiend met uh, carnaval? Ik heb geen idee. Wel een jaarsalarisje. Nee, dat is nee, al twee jaar vanavond. Oh, twee. <laughs> Goed. Heel <laughs> uh, mooi. Kees en Heerveen. Ja, nou we hadden natuurlijk ook uh, vandaag een interactie over uh, de tsunami na die nou. geweldige aardschokken. En voor de rest uh, had ik vanmorgen een uh, vroege rit naar Schiphol. Ja. En uh, liep ik natuurlijk vast daarbij uh, bij Muidenberg. Door die schietpartij. Ja, door die schietpartij. Dus dan ben ik via alle mogelijke routes zo uh, toch weer Schiphol gekomen en. Uh, ja, daarna moest ik via de vierde weer terug naar Friesland, hè? want terug kon ik ook niet natuurlijk. Nee. <laughs> en, dat, het... uh, en toen ben ik ervaringsdeskundige geworden op het uh, 130-kilometer-traject. oh ja. Ja, nou, dat ziet nou. wel, uh, dat, dat wel lekker op, dat ging best wel, uh, wel lekker, ja. Ja, dat, dat is toch wel goed. Een hele ervaring. Ja, dat vond ik wel, uh, wel leuk. Ja, dat... De minuten eerder thuis. Nou Nee, maar het gaat om het, uh, ach ja, het, het schiet gewoon lekker op zo. Ja. Het was niet druk, hè het was niet druk. Nou ja, voor de rest uh, was ik van de week jarig. Oh, gefeliciteerd. Ja, hoe oud ben je geworden, Kees? Kees? Ik ben van 1950, hè? Nou, dan ga je het me weer moeilijk maken. Het is vrijdagavond, kom op Kees, hoe oud ja, ben je geworden? Dan ben ik 61 jong geworden. <laughs> oké okay. nee, Je hebt van die mensen die het zelf niet meer weten, hè? Je bepaald... Ja, Als je... dat kan ook. Nou, Als je gaat zeggen ik ben even... vanaf, dan weet je het meestal niet meer. Nee, nee, ik heb alles gezien, ik heb alles gedaan, ik heb alles gehoord, maar ik kan het niet allemaal. Zo is het ongeveer. Daar yeah. ja, heb ik ook last van. Dank Dion, dank Kees, nog een heel prettig weekend en tot de volgende week. Oké, ja. ja, graag... Dag! Hi. Uh, Rug naar Niemeijer, nog 40 seconden. 10 minuten gespeeld in de tweede helft. 0-0 stand in Utrecht. Het gaat allemaal wat sneller, wat overtuigender. Bij beide ploegen dus kansen gezien van Bakuna die de lat raakte. En de kogel met zijn schot op de doelman van Groningen, Da Silva. Bakuna nu weg, stond ze juist 2 meter buiten spel. Leek voor dreiging te gaan zorgen. En de vlag ging niet omhoog, gek genoeg. Uiteindelijk liet die aanval stuk. Bakuna nog altijd aan de rechterkant. Daar is uh, het schot van afstand van Holla. Geplaatst de bal, gaat een uh, meter naast het doel van FC Utrecht. Waar Michel Vorm de bal naast ziet gaan. 0-0 nog altijd, maar het is een stuk levendiger dan in de eerste helft. Dankjewel, Dagnaar. Zometeen meer voetbal bij Langs de Lijn met Menno Reemeyer. Wij zijn er maandag weer. B -N -M. Sport op Radio 1. Morgen om 12 uur schaatsen het WK-afstanden in Insel. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. En ook wielrennen Parijs-Nice. We houden het tempo strak genoeg. Om 7 uur de Eredivisie, Herakles Excelsior, Roda AZ en Vitesse ERV. NOS langs de lijn. Morgen van 12 tot 6 en van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.